Het NOS nieuws van 10 uur. Het partijbestuur van de PVDA accepteert kamerlid Jacques Monas niet als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Monas wilde als hij lijsttrekker werd nog het verkiezingsprogramma van de PVDA kunnen aanpassen. Hij is het niet eens met de standpunten van de partij over onder meer integratie en oudere zorg. Het partijbestuur wil niet op de voorwaarden ingaan. Het concept verkiezingsprogramma is in oktober al gepresenteerd. Monash zegt dat hij teleurgesteld is in het PvdA-partijbestuur. Op de eerste vier plekken van de conceptkandidatenlijst van D66 staan drie vrouwen. Alexander Pechtold blijft lijsttrekker, maar daarachter staan kamerlid Stientje van Veldhoven op twee, de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven op drie en kamerlid Pia Dijkstra op vier. Dat maakte Pechtold bekend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Later vandaag wordt de complete lijst gepresenteerd.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 In de Tweede Kamer klonk kritiek, omdat het toestel speciaal daarvoor leeg uit Nederland moest komen. De Republikein Trump gelooft er niets van dat de democraat Clinton niet strafbaars heeft gedaan, zoals de FBI zegt. Volgens hem is Clinton schuldig en weet de federale politie dat ook. De FBI deed voor een tweede keer onderzoek naar e-mails van Clinton uit de tijd dat ze minister van Buitenlandse Zaken was. Opnieuw is niet gebleken dat ze de wet heeft overtreden. Volgens Trump wordt Clinton de hand boven het hoofd gehouden. Het weer eerst bewolkt en een bui, vanmiddag vaker de zon... en in het noorden kans op een winterse bui, het wordt 4 tot 7 graden. Vannacht een paar graden vorst, morgen zon... en langs de kust nog een winterse bui. Dit was het NMV. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsjerdam en Zoete Woude, Rijn Dijk 8 kilometer. En verderop 5 kilometer. Tussen de Klopenten, de Hoek en Bad dorp. Op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Klopend Rijn... 6 kilometer. Door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de A16 richting Rotterdam. Daar staat 6 kilometer. Tussen Zwijndrecht en Klopend Ridderkerk. Op de A27 Almere. Richting Utrecht. Bij Bildhoven 3. En verderop nog eens een keertje richting Gorkum. Daar staat voor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 Zei je nou, Albert-Jan, was het nieuws je voor? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ze het maar... er te snel af. Oh, jeetje, nou, dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Meestal ben je eerder naar het nieuws, toch? Nou goed, dan uh, heb ik weer anders kort. Ja, oké, okay, nou is het dadelijk. You're the springing and so, and swinging on the star. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur drie met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Dus, ondanks het feit dat het dit weekend geen de Formule 1 wordt verreden. Hebben we hebben natuurlijk altijd nieuws vanuit de Pitsstraat. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf, zoals u van ons gewend bent, het dier van de week. En die luistert naar de naam Ona. En het gedicht van de dag, ja, het staat een beetje in het teken van de 50 plus weekend. Uh, en, de, en de titel van het gedicht van vandaag is, tussen haakjes, ouderdom. Gedicht van de dag, kwart voor vijf, ouderdom. En voor de rest hebben we natuurlijk nog weer Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige. Echte lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. En het begint alweer donker te worden, Albert-Jan. Gezellig hè? Ja, gezellig. Lichtjes aan en we zijn er klaar voor. u cool. drie.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 De single van Daryl en John Oates en de man either. Ja, dan gaan we een pit-reportje doen, maar even zonder pit-report jingle. Want uh, ja, die is in verzoek, albert -Jan. Nou, die komt vanzelf alweer boven water. Jawel, jawel. Goed, tijd voor pit-report. Sebastian Vettel krijgt geen straffen voor zijn verbale uitspattingen... tijdens de Grand Prix van Mexico. Dat maakte de FIA afgelopen week bekend. De FIA heeft vanwege oprechte verontschuldigingen besloten... om bij hoge uitzondering geen stappen te ondernemen... valt te lezen in een officiële verklaring. De bond wilde wel benadrukken dat in het vervolg... hard zal worden opgetreden bij dergelijke geldkanonades. Vettel bood afgelopen maandag voor de tweede keer zijn verontschuldigingen aan... bij de wedstrijdleider Charlie Whiting en Jean Todt, de voorzitter van de Internationale Autosportfederatie FIA. Hij stuurde beide mannen uit eigen bewegingen een brief... en bovendien beloofde hij contact op te nemen met Max Verstappen. De tumultueuze race kende een verrassend podium... achter de Mercedes van Lewis Hamilton en Nico Rosberg... mochten Verstappen, Vettel en Daniel Ricciardo... een verbeterstruit uit om de laatste podiumplaats. Uiteindelijk belandde Australië op de derde plaats... na tijdstraffen voor de Nederlander en de Duitser. Daniel Ricciardo en Red Bull-teambaas Christian Horner... willen dat veel van de geasfalteerde uitloopstroken... naast de Formule 1-circuits verdwijnen. Ze zien daar graag een grindbak voor in de plaats. De roep om iets te doen aan de uitloopstroken werd luider nadat Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Mexico vorige week... vanuit Pol de eerste bocht had gemist, maar toch de leiding behield. In de slotfase van de race kreeg Max Verstappen 5 seconden tijdstraf... voor een soortgelijk vergrijp. De straf bleef nu uit bij Hamilton. Die eerste bocht van Lewis was naar mijn mening niet goed. Het was de eerste ronde, een cruciaal moment. Als je zo'n fout maakt, moet je daarvoor dol betalen. Horner vindt dat bij, het uit, bij, bij uitloopstroken aankomt op de interpretaties van de regels door de stewards. Als er een grindbak ligt, betaal je de tol voor zo'n fout. Zo eenvoudig is het. Dus als er dan nou vorige week gewoon grindbak had gelegen... Ja. was Vettel niet vanaf Paul die eerste bocht doorgekomen... maar misschien op plaats 5 of 6. waardoor wellicht de einduitslag anders was verlopen...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 op het autodromo José Carlos Pache. De baan heeft een speciale layout met best wel wat hoogteverschillen. We rijden tegen de klok in, wat altijd iets meer plezier toevoegt aan het rijden. De baan heeft een technische layout, vooral in de tweede sector. Het is belangrijk die goed door die goed te krijgen voor een snel rondje al dus verstappen op zijn website. Net als veel andere circuits heeft ook Interlagos een ruik, rijke historie en vele mooie momenten gekend gedurende de vorige jaren. Dit maakt het een van de speciale evenementen op de kalender. Het is alweer de op één na laatste Grand Prix van het jaar, beseft de Red Bull-coureur. Het voelt vreemd. Dat we over een paar weken al naar Abu Dhabi afreizen. Maar die kijken naar uit om het jaar goed af te sluiten. En om te werken aan een nog sterker 2017. Al dus Max. En het was een heel mooi jaar voor ons eigen Max Verstappen. Tot zover het Formule 1 nieuws. En hier is Adam to believe.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 and folks are getting loud If you take the chance and do it Then there ain't no Ik zeg het helemaal goed, Albert-Jan, in de tijd dat uh, Michael Jackson nog leuk was. Ja, klopt. Ja, een beetje de begintijd van uh, Michael Jackson. Afkomstig van zijn uh, album Off The Wall draaien het gelijknamige nummer. Je hoort hem vaker langskomen bij Zalvert op Zaterdag. Want het blijft gewoon lekkere muziek. Toch? Jazeker. Dat uh, bedoel ik. Hoe met de vrijwilligersprijs? Ja, ik denk dat het komt straks weer. Ja, ja, ja. ja er ja. kan gestemd worden ja op, bij deze. Uh, op een vijftal vrijwilligersorganisaties. Uh, die dan uh, uh, uiteindelijk uh, in aanmerking komen voor de vrijwilligersprijs 2016. Er zijn twee prijzen, zowel een juryprijs als een publieksprijs. En genomineerd zijn de KNRM, de Ruilwinkel van Sinkel, toneelvereniging Wim Hildering. Ook samen en last but not least, uw eigen, enige echte eigen lokale zender ZFM. En hoe gaan we stemmen? Dat mag je via de app doen. Via de app, de cfm app. Download hem dan gelijk even, dan heb je die ook vast op je telefoon. Heel goed, of uh, vip-zandvoort.nl. Goed, maar heb je nog tijd voor een berichtje? Ja, natuurlijk. Nou, we hebben morgen <laughs> natuurlijk een prachtig mooi loop-evenement... onder het thema Zandvoort Loopt. En uh, dat is uh, allemaal te volgen via www.zandvoortloopt.nl. Maar we zijn ook, de organisatie is ook alweer druk bezig... voor een mooi hardloop-evenement volgend jaar... en wel tijdens de tiende editie van de circuitrun... In het voorjaar van 2017 op zondag 26 maart zet het vast in uw agenda... viert de Runners World Zandvoort circuit hun haar tiende verjaardag. In het kader van het jubileum voegt organisator Le Champion... eenmalig een nieuwe afstand toe aan het programma. Te weten de 21,1 kilometer. Het parcours van de succesvolle 12 kilometer... leent zich uitstekend voor een uitdagende halve marathon. De extra kilometers worden gemaakt over de boulevard... richting Bloemendaal aan Zee... en via de aantrekkelijke traject terug over het strand...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 racen uiteraard tussen aanhalingstekens. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er de Kids Circuit Run 0,9 of 2,5 kilometer. Inschrijven voor de Circuit Run 2017 is nu al mogelijk op www.zandvoortcircuitrun.nl www En tijdens inschrijving kunnen alle deelnemers vrijwillig een donatie doen aan stichting Duchenne Parent Project. Dit goede doel zet zich in om medicijnen te ontwikkelen die de Duchenne spierdystrofie kunnen behandelen of genezen. Fundraising voor het goede doel wordt in samenwerking... met de Rotary Club Zandvoort georganiseerd. Dus de inschrijving voor uh, 26 maart volgend jaar... is het mogelijk om ook de halve marathon te gaan lopen... tijdens dit door de Champion georganiseerde... prachtige Wandel- en race-evenement. Ja, zo is het. 26 maart duurt nog eventjes. Maar schrijf je alvast in for the run 2017 En hier is 21 pylons nog een keertje met Stressed outs. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have My name's blurry face, and I care what you think. Wish we could turn back time.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 Yo man. Blijf leuk. hè, deze, uh, Vooral het einde van deze plaats. 21 pijlenzorgier met stressed out. Het is half vief. Zullen we gaan doen? Het is deer van de week. Dat is het enige Gronings wat je kent gewoon. Ja goed. Uh, half vief. Half vijf voor de luisteraars en kijkers. Ja, het dier van de week is Ona. En Ona is een iets verlegen dame van een maand of vier. Toen Ona binnenkwam in het dierenthuis was ze heel angstig... omdat ze nog niet veel in handen was geweest. En ze komt namelijk van een boerderij. Haar moeder is gelukkig niet wild en Ona is dit ook absoluut niet. Maar ze moet je wel even leren kennen. Ze kan geaaid worden als ze lekker in haar mandje ligt. Gaat ze dan helemaal op haar ruggetje liggen... en dan geniet ze heel erg hard door hard te spinnen... Als ze op de afdeling rondloopt of gaat zitten... dan durft ze nog niet naar de medewerkers van het asiel toe te komen. Dat vindt ze nog een beetje eng. Maar de afgelopen tijd is ze met sprongen vooruit gegaan. Ona is gewend aan andere katten... en zal met wat oudere kinderen zeker goed kunnen vinden. Wilt u weten uh, waar uh, Ona verblijft? Ona verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken op telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook ONA verdient een thuis. En tot zover het dier van de week. Dus ga voor ONA of de andere leuke dieren naar het Kennermer Dierenthuis... hier aan de Keesopstraat nummer 5. En dan gaan we weer een gouden ouwe voor je draaien... op de zaterdagmiddag van CFM Hier is The Jam. de gym met de single town wel Mellers. Ja, zo dadelijk na vijf uur dan krijg je entertainment voor jou met heel veel Nederlandse muziek. En dat gaan we ook draaien nu, want hier is Quincy en Verlangen. Zwoede zomeravond Verschrikkelijk cliché Je keek naar mij en vroeg me Ga je met me mee? Ik had toen bij.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 naar Quincy aan het luisteren was. Van langer was Albert jan druk bezig met redactiewerk. Het laatste Formule 1 nieuwtje, je krijgt hem nu bij CFM. Ja, hij komt namelijk net binnen. Dus het is breaking news in de wereld breaking van, de news. van de Formule 1. Want de, de kalender voor volgend jaar is eigenlijk al opgesteld. Maar het is onzeker of de grote prijs van Duitsland... in de Formule 1 volgend jaar doorgaat. De race staat op de kalender, gepland voor 30 juli op Hockenheim. Maar de organisatie heeft de financiën nog niet altijd rond... Het is inderdaad allerminst zeker. Het lijkt erop dat de promotor de verplichte vergoeding aan ons niet kan betalen... al dus Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Vier Duitse coureurs rijden dit jaar in het kampioenschap... van wie Nico Rosberg in de bolide van het Duitse Mercedes-team... riant uitzicht heeft op de wereldtitel. Maar een GP organiseren in Duitsland blijkt toch wat lastig. Wat willen ze nog meer, zou je zeggen? Het is heel vreemd, ook gezien hun verleden... met wereldkampioen Michael Schumacher en Sebastian Vettel, al dus de Brit. Door geldgebrek kon de Duitse Formule 1-race in 2015 al niet doorgaan. Er was dit jaar wel een race op Hockenheim... dankzij een geste van Ecclestone... maar de publieke interesse viel opnieuw zwaar tegen. Het vroeger uh, volgepakte stadiongedeelte was grotendeels leeg... We hebben dit jaar onze vergoeding verlaagd... maar het is niet de bedoeling dat we dat nou weer gaan doen. Dit is niet eerlijk tegenover de andere races in Europa. Die proberen we allemaal hetzelfde bedrag te laten betalen. Al dus Bernie Ecclestone. Nou, dat gaat nog spannend worden. We houden het uiteraard in de gaten bij CFM. Hoor je elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier... het Formule 1-nieuws. E en als er heet, hete nieuwtjes zijn, dan ook tussendoor... Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag, maar eerst krijgen we nog twee platen. Waaronder Kissing de Pink, hier is hij met One Step. I've got my world. Why should I think about is gedraaid voor de, de disco-liefhebbers. Deze van uh, Kissing the Pink en One Step. Ja, zo dadelijk gaat die er aankomen. One Step to go. En dan krijg je het uh, gedicht van de dag. Het gaat over ouderdom. Hmm. Ben je benieuwd wat ik erachteraan ga draaien, Albert-Jan? Ik niet meer. Nee, hè? <lacht> ja, je weet het al. Oh, oh, oh, oh, oh. Oké. Okay. Blijf lekker luisteren voor het gedicht van de dag. Of meekijken op www.cfm-live.nl cfm livenl Kijk je zo dadelijk mee met het gedicht van de dag op deze zaterdagmiddag. Was hem de zin van Survivor en The Eye of the Tiger, inderdaad. Het is kwart voor vijf geweest. Inmiddels is hij ook weer binnen. Fred hij zo dadelijk hoor je hem na vijf uur met Entertainment for You. Maar nu eerst het gedicht van de dag... in het teken van ouderdom met een knipoog. Witte wolken jagen voorbij. Op het Zandvoortse strand... Zit je stil aan mijn zij. Dit voelt goed, omdat we het willen. En niet, niet omdat het moet. Kijk, het water stroomt op het strand. Nu is de zee hier en later weer land. Ooit, ooit als het kouder en stil zal zijn... zal ik nog steeds van je houden... Als, als dan de hartstocht het vuur verdwijnt Is er altijd nog het stil, tijdloos vertrouwen Ouderdom brengt ooit de laatste reis Rimpels om de ogen, haren grijs Waar zal de wereld zijn, zonder jou en mijn Ouderdom is mooi het leven wordt aalengs voltooid verleden tijd. Het zal mij een zorg zijn als jij, jij maar altijd bij mij blijft. Eerst de zomer en dan weer de kou. Weer een seizoen in het leven van jou. Ging voorbij met ons, ons aan het voortouw. Nooit, nooit meer een dag met een heel geheim. Twijfel was in het verleden. Steeds, steeds als een land in het zicht verschijnt, wacht altijd het geluk aan het eind. Ouderdom brengt ooit de laatste reis: rimpels om de ogen, haren grijs. Maar waar, waar zal de wereld zijn zonder jou en mijn? Ouderdom is mooi, het leven wordt alings voor nooit verleden tijd. Het zal mij, mij een zorg zijn als jij, jij maar altijd bij mij blijft. Dat was weer een mooi gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. Ja, ik verheug me nou al op het nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je moet eraan geloven, Vos. Je moet eraan geloven. Deurt u op, nee. Ik hoorde zo uh, dat uh, gedicht van de dag van jou, uh, Albert-Jan. Ik, ik zou denk, zeggen, uh, dirty old man. Ja, ik ben dan <laughs> toch echt een bruggetje te ver gegaan. Hoor. Nee, ja, ik, ja. Vind, ik vind hem wel goed eigenlijk. past er wel bij. Jorge the, the, the crease. En inderdaad, de dirty old man heeft speciaal gedraaid voor collega Vos. Goed. Dan krijgen we krijgen een zware nou, zodra. We krijgen een hele zware nabesprekje. uit de brand ben je. <laughs> Fred, <laughs> hey, Frit, hij is er hey, weer. goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag goed, welkom. daar zijn we weer. Wat voor... Wat voor verrassingen hebben we hier net uh, al 2 uur? Ja, we hebben vandaag de gast dus uh, Natasja van der Leij. Dus die hebben we net uh, kunnen zien. Ja? En, uh, ja. ja, dus de mensen kunnen ook via de webcam meekijken natuurlijk via zfm-live.nl. Zou ik zeker en, doen. En wat, ja. be, wat brengt Natasja naar, dus uh, naar, jou, naar jouw uitzending? Nou ja, ze heeft een, een single uitgebracht. Een, een nieuwe single. En uh, Zonder Jou heet die. En ja, ik, die gaan we zo dadelijk uh, draaien en daar gaan we het eventjes over hebben. Dat is altijd zo mooi. Hè, zonder Jou, dat is toch weer een titel ja, voor een gedicht hè? Hartstikke goed. Dus, dus goed, zij komt langs haar nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe uh, uitgebrachte cd promoten. Ja, ja, ja. En wat gaan we hier nog verder moois doen? Uh, dan uh, gaan we nog eventjes uh, contact nemen met uh, ja, België. België? België. Frank Galan, <laughs> de, de Belgische Julio Iglesias, uh, wel bekend. Oké. Okay. Dus uh, ja, en die heeft uh, ook een, een nummer uitgebracht, samen met zijn vrouw. En uh, ja, die gaan we vandaag dus uh, eventjes ten gehore brengen. En natuurlijk ook eventjes uh, een babbeltje maken. Ja, wij moeten betalen of uh, belt hij? Nou ja. <lacht> ja. We hebben het nog wel even over. We zijn een vri vri vrijwilligersorganisatie. Ja, ja, daarom, daarom. Fred. Ja, nee, okay. Goed. Hartstikke leuk. Dus komen twee uur weer entertainment voor jou. Ja, en, uh, ja, en natuurlijk ook nog uh, Henk Dissel. Die gaan we ook nog eventjes bellen. Uh, rond de half zeven, ja. Wat heeft Henk... Ja, hij uh, ja, heeft ook een, uh, een laatste single uitgebracht. En uh, ja, daar willen we het uh, eventjes uh, heel kort over hebben. Goed, maar ik denk dat de kijkcijfers nu in, één keer, in één keer helemaal gaan stijgen al hier. Ja, nou, gelukkig. Dus mocht u nog niet live meekijken, ik zal het doen. livenl Want ze is inmiddels gearriveerd. Oké, okay, nou, veel plezier de komende twee uur. Ja, dankjewel. Hey, wij, hebben, wij hebben nabespreking, Harms. Ja, zo is het, maar ik uh, ja, kom oh, er even nee. niet uit met de tijd nu. Kom er niet uit met de tijd? Nee, nee, nee, nee, nee, dan praten we de, de, de tijd even vol. Praten we de even vol. vol. Goed, uh, <g Chambers> we zijn dus genomineerd, eh, CFM als uh, vrijwilliger... maar naast de KNRM, als vrijwilligersorganisatie 2016... maar naast ons ook de KNRM, de Ruilwinkel van Sinkel... De toneelvereniging Wim Hildering. Ook samen. En als last but not least. Uw ei-enige echte lokale omroep ZFM. Dus ik zou zeggen. Laat uw stem niet verloren gaan. En uh, stem op een van deze vijf geweldige vrijwilligersorganisaties. De ZFM is erbij. Wij, zijn, wij staan erbij. Wij ja. staan erbij. Ja, er wij zijn, erbij, ja. zijn wel trots op. Ja, toch? Zeker weten. Oké, okay, zodanig uh, Fred. Jawel, entertainment uh, for you. Heel veel uh, plezier uh, met zijn uh, programma. Insane gast. Jazeker. www.cv-live.nl kijk je live mee. Zou Zal ik, ik zeker ben. doen. Zou ik zeker doen. En wij wij zijn er morgen weer. Hè? Wij zijn er morgen weer. Zandvoort op zondag. Tot dan. En een fijne zaterdagavond. Dag. you're chewing on da, Give a and help things turn out for the best.